Die daling die kan mogelijk verklaard worden door de grotere aandacht... die het ministerie geeft aan het bestrijden van onverzekerden. Want sinds 2006 is het natuurlijk verplicht. Ook dit jaar heeft de minister weer aangekondigd daar scherper op toe te zien... en ook meer boetes uit te gaan delen. En wellicht zien we dat nu al terug in deze cijfers van 2010. De meeste onverzekerden zijn tussen de 20 en 40 en van allochtone afkomst. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 244.000 mensen wel verzekerd waren... maar niet betaalden. De meeste wanbetalers zijn allochtone mannen. Sinds 2006 moet iedereen in Nederland verzekerd zijn en premie betalen. Een van de grootste Spaanse spaarbanken klopt aan bij de overheid voor steun. De Banco Basse heeft bijna 3 miljard euro nodig... om aan de kapitaaleisen van de Centrale Bank te voldoen. Dat is twee keer zoveel als werd verwacht, correspondent Rob Soutberg. De Spaanse Centrale Bank stelt als gevolg van de kredietcrisis... strenge eisen aan banken die moeten nu in ieder geval een buffer van 10% hebben... om een nieuwe financiële crisis te kunnen doorstaan. Maar met name lokale Spaanse banken, de zogenaamde cagas, lukt dat niet. Ze hebben grote problemen door de ingezakte huizenmarkt. Veel Cajas fuseren op dit moment om sterker te komen staan... en kunnen daarbij hulp van de Spaanse centrale bank vragen. De aanvragen die daar nu binnenkomen leren dat de financiële nood... van een aantal van die regionale banken veel groter is dan veel mensen dachten. Telekomaanbieder T-Mobile geeft geen compensatie aan klanten die gisteren last hadden van een storing in het mobiele netwerk. Volgens het bedrijf was de storing van te korte duur voor een compensatie. Dat is uitermate vervelend, maar die, deze beslissing uh, ligt er. Uh, ik denk dat het toch eigenlijk voor een langere periode zou moeten zijn uh, voordat je voor, tot dit soort dingen overgaat. Mensen kunnen zich altijd bij ons melden uh, met een specifieke case, met, met een kleine onderbouwing. En dan zullen we daar altijd uh, naar kijken. Gisteren konden 2 miljoen klanten van T-Mobile van het begin van de middag tot middernacht niet bellen, niet sms'en en niet internetten op hun mobiele telefoon. Zowel klanten met een abonnement als mensen met een prepaid telefoon hadden problemen. Het weer zonnig, alleen langs de Waddenkust is het af en toe bewolkt. Middagtemperatuur 10 graden in het noorden, 15 in het zuiden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen-Diemen staat voor Holendrecht een file van 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrij is dicht. Ook een ongeluk op de A13 naar Den Haag. Bij de Bekkel en Roderij staat 2 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. A28, Utrecht-Zwolle, tussen de Uithof en Amersfoort, 15 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter ook dicht. En aan de andere kant van de vangrail, tussen de A28 naar Utrecht, staat er een kijkersfile Tussen amersfoort Wadhorst en Leusden staat 7 kilometer. Deze maand in Plus Magazine. Wie is de baas over uw gezondheid? De huisarts, de specialist of uzelf?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 Radio 1, degids.fm, met Felix Het Is de zon op, het is zo fijn, laat dit het motto van de late ochtend zijn. Goedemorgen, ik heb er zin in. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Dat moeten ze gedacht hebben, de deelnemers aan Last for Life, van soms ver boven de 80. En desondanks is de stevige popmuziek die ze zingen een lust voor de oor. Bekend als schaatskampioen, bekend van zijn strijd tegen de doping in de sport... maar sinds een jaar vecht hij tegen kanker en houdt er lezingen over, Harm Kuipers. Hij is hier in Maastricht en straks praat ik met hem. En roken we minder als een pakje sigaretten 10 euro kost... en alleen nog onder de toonbank wordt verkocht. Daarover verschillende beningen in het Joop-debat. En hebt u niet genoeg aan geluid alleen? Surf naar degids.fm. Maar eerst mijn verbazing over het nieuws van vanochtend. Bureau Dat dus een bureau voor arbeidsmarketing wil een keurmerk voor werklozen... Bedoeld voor de gemotiveerde werkzoekenden die voldoen aan de eisen van de werkgever. Aan de telefoon de bedenker Erik Datema. Meneer Datema, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten, de klok start. Een keurmerk voor mensen. Waarom? Omdat er een groot aantal werkzoekenden is die uh, heel graag wil... en er op dit moment in de media een soort beeld ontstaat... van werkzoekenden, dus werklozen, uitkeringsgerechtigden... die vooral niet willen dus ik dacht, wat kunnen we daarmee? En toen dachten wij, van ja, als iets goed is, kan het een keurmerk krijgen. En waarom zou een werklozer geen keurmerk kunnen krijgen? Dat het voldoet... Dan moet je dus wel gemotiveerd zijn. Hoe toets ja? je zoiets dan? Nou, we zijn nu bezig met het ontwikkelen van het keurmerk. Dus we zijn nu aan het onderzoek doen bij werkgevers. van waar moeten ze aan voldoen? Wat is belangrijk? Wat mag men normaliter verwachten van een werkgever? Maar zoveel verschillende werkgevers met zoveel verschillende eisen aan werknemers? Ja, klopt. Maar de, de basiseisen, kijk, iedereen is natuurlijk verschillend. Alleen een aantal basisnormen. Uh, zijn wel gelijk. Hè? Dat, en, uh, dan kun je gewoon denken aan het keurig op tijd komen... het gemotiveerd zijn. Uh, de, gewoon dus de, de, de werknemers en vaardigheden. Maar ze zijn uh, werkzoekend. Dus ze kunnen nog niet keurig op tijd komen. Nee, zijn dat thuis? klopt. Dat klopt. Alleen het beeld ontstaat nu in de media dat uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden. Uh, vooral moeilijk zijn, niet willen. hun uh, uh, uh, hak in het zand zetten. Terwijl er dus heel veel werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden zijn. die heel graag willen. Ja, en, die, en die mensen willen wij een keurmerk geven. waardoor een werknemer, of een potentieel werknemer. of werkgever, excuus. Uh, direct kan zien van: hé, hey, dit is een goede, deze moeten we. in ieder geval de kans geven om uh, mee in gesprek te gaan. Maar als werkzoekende vul ik dat allemaal positief in, natuurlijk, hè? Ik kijk dat krijg de keurmerk. Ja, hey, dat, dat, dat klopt. En daarom gaan we dat ook toetsen. En, uh, gaan we het... Maar dat kunt u niet toetsen. Wij gaan de, de, de, de, de lijst die we daarvoor maken, dus het, het interview wat we daarvoor maken, dat richten we zo in dat wij proberen boven tafel te krijgen wat de persoon nou wil en hoe gemotiveerd die is. En dat gaan we natuurlijk wel op die manier inrichten dat wij zo, zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aan komen te zitten. Hebt u er wel eens aan gedacht wat voor beeld er ontstaat van de werkzoekenden die dat keurmerk niet krijgen dan? Ja, hebben we ja. over nagedacht. Dat, dat is, is ook niet belangrijk. positief, hè? Dat is, dat is minder positief. Alleen wij willen ons nu richten op de mensen die, die graag willen. En die willen op deze manier de, een extra kans geven. Denkt u echt dat iemand dit beleid zal overnemen? Want ze hebben toch een eigen beleid om werkzoekenden aan het werk te helpen? Weet ik niet. Dat, uh, dat moeten de mensen zelf weten. Kijk, ik kan me voorstellen dat het voor werkzoekenden interessant kan zijn... om uh, in ieder geval te boek te staan als iemand die heel graag wil. Uh, en die gemotiveerd is. En in tegenstelling tot de berichtgeving dat uh, werkzoekenden niet zouden willen... Uh, ja, kijk, als mensen het over willen nemen, dan, dan zijn wij daarvoor. En als ze dat niet willen doen, dan, uh, ja, dan niet. Wij bieden het aan. Heeft u al contact gehad met instanties, zoals het UWV? Ja, we hebben veel contact met instanties, UWV. We hebben het hier nog niet over gehad. Uh, en nogmaals, hmm. wij willen het aanbieden voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja, dat snap ik. Zijn. Maar hoe zit het nou met werkzoekenden die sociaal misschien niet heel handig zijn? Dus niet gemotiveerd overkomen, maar dat wel zijn? Ja, dan? Nou, dan, dan is een keurwerk juist mooi, omdat wij iets verder gaan dan een eerste indruk. En gaan kijken van waar zit nou echt de motivatie... Uh, en dat kunnen we op die manier onderzoeken en op die manier ook uh, uh, waarderen. En dat maar u legt uh, zijn lijst voor. Praat u ook met de mensen? Ja, dat zijn we wel van plan. Ja, zeker. En maar nogmaals, we zijn nu ook aan het onderzoeken hoe we dat exact gaan inrichten. Maar het doel is een uh, uh, uh, onderscheid te kunnen maken in werkzoekenden. Ja, het is voor uw eigen werkgelegenheid eigenlijk. Het uh, ja, is natuurlijk ook voor onze eigen werkgelegenheid uiteraard. Maar ook voor uh, het tegemoetkomen aan werkzoekenden die graag uh, zich willen profileren... en niet over één kamp geschoren willen worden. Meneer Datema, heeft u al een keurmerk? Ik heb nog geen keurmerk, nee. Als hij er is, ben ik wel geïnteresseerd. Aan de slag? Ga ik doen. Erik Datema van het bureau, Bureau Dat, dat is een bureau voor arbeidsmarketing. Hartelijk dank. De gids. Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Dat is de levenshouding van veel van de koorleden van Last for Life. 65-plussers die uit volle borst nummers zingen van Michael Jackson en Bon Jovi. Karen Wagenaars die kwam twee jaar geleden met het initiatief... naar aanleiding van de film Young at Heart over een soortgelijke koor. Last for Life zong al in een stamvol paradiso... en televisieprogramma's staat te dringen om het koor te laten zien. Verslaggever Jan Peels ging naar een repetitie. Lieve mensen, het feest gaat beginnen. om is binnen. Niemand is te oud om popmuziek te zingen. Dat is het idee. Maar Lust for Life is een serieus koor, want stipt op tijd beginnen ze in de statige grote zaal van het woonzorgcomplex Sint Jacob hier in Amsterdam. Eerst eventjes opwarmen. Goed zo. Leg je kin op je borst en draai je hoofd naar links. 65 dat is de minimumleeftijd maar ze staan hier tot ver boven de 80. Het ziet er allemaal heel erg gezellig uit. Eerst even een kopje koffie en een beetje bijkletsen hier eventjes verderop en dan onder leiding van de strenge maar rechtvaardige dirigent Ferdinand Beuze aan de slag. Doe het nog een keer. En op het repertoire staat geen oude meuk, zoals ze het zelf noemen. Maar stevige popmuziek en liedjes van deze tijd. Vandaag Oei. wordt er geoefend op Stil in mij van, van Dikhout. Ja? Jullie zingen compleet 1. En dan zingen jullie uh, Tissot Stil in, Tissot Stilhill. Ja? ja dan... Kom aan. Zo zie je, ziet, het is echt heel hard werken. Wat heet? Het is, het is niet zomaar even oh, een liedje is, zingen. Nee, het is zommer, het is echt zomaar voor ons. En je, je ziet het, hè. Je hoort de geschoolde stemmen uh, behoorlijk tussenuit. Hè? Hè? He? Het is ook een hele leuke vriendenclub. En wat me opvalt, iedereen staat er met vol overgave te zingen. Waar komt dat vandaan? Van binnenuit. uit. Ja, dat zie ik. Je wordt opgetild. Waarschijnlijk heb iedereen gedacht: Tot verdorie, moet het nou zo gaan de laatste jaren? En ineens kwam er een mogelijkheid om te gaan gloreren: In het popcorn. In Vallen plaats van achter de, de graniums ineens uh, vol ja. in de spotlight. Ja, ja. baby. Ja. Ja. Ja. Want ja, jij stoont. staat u nou te zingen? Ja. Zo voel ik me niet dat ik Moed, moed van hem. Ja, je moet je wel een beetje inleven in zo'n ja, nummer, ja, natuurlijk. Ja, ik wel, wel ja. Waar gaat het allemaal over? Ja, dat dus je een beetje stoned bent, hè? Ik ben een beetje aan de drugs, vandaar een beetje, ja. ja. Het zijn toch niet echt liedjes waar je, je helemaal in kunt inleven, nee, nee, denk ik? Nee, vind ik ook niet. Maar ja, het moet. En hij is de baas, dus we doen. Bent er zo'n stoont geweest? Dikwijls. Ja. Momenteel ook, daarom kan ik het ook zingen, anders altijd valt. Ter afsluiting van het seizoen was dat, verleden jaar, tien of. Ja. Gingen we naar ja. het Max-Euwerplein en daar stonden we. Nou, dat was echt geweldig. Dat, dat dus, nou, daar komt ze. Nou, komt een of ander christelijk koortje. Gaat uh, religieuze lied, liederen staan te zingen. En dat was gelijk Bond Jovi Was het eerste. Nummer, was het eerste nummer. Al die, die jongelui die, die stapten in die fiets af en die gingen eens kijken. En die wilden ook op de foto met, met, met ons. En dan niet alleen. Paradiso zelfs, met, zelfs, hè? Ja, ja, ja paradiso, paradiso, paradiso stond op zijn kop. Hele Dat was He, uh, ik ja, niet en verwacht, nee. natuurlijk. Te nee. konden, nou, oh, komt maar een beetje oude meuk. In de eerste instantie denken ze, zijn dat de meuk is. Ja Ja, ja. Maar nee, hoor. En dat sliept ja. ons ook ja. op, hè. Ja. Je krijgt wat terug. Je krijgt wat terug. Dan heb je dat bij die popbands. Dan gooi ze af en toe slipjes op het podium. Heb je dat ook al? Hoor? Af en toe vliegt er zo'n dikke tussen tussen tussendoor. Van die dapper mag ik slipjes, weet je wel. Met die pijpen. <laughs> Ik ben een trouwe supporter hier. U bent een fan, hè? Iedere, iedere dag kan ik op iedere te zingen, ben ik hier. En zit u te luisteren? Als ze spelen van Joe Cocker, met a little friends, dat is gewoon geweldig. Hij heeft de tranen over de wangen lopen. Waarom doet u zelf niet mee? Nee, ik kan, ik kan niet goed zingen. Wel hard, maar niet goed. Ik heb ze laatst in Paradise gezien. Nou, de uh, beaches zijn niet zo goed als wij. Ze braken de tent af toen. Want naast me zat een man van uh, 81 jaar. Je begon op een stoel te springen en te doen ik zei, iets geweldigs. Op de piano ligt het uh, repertoire. Fernand Beuze, ja. ja, ik zie uh, Fleetwood Mac, ik zie uh, uh, Lou Reed, uh, Elvis, uh, stevige nummers. Wie kiest hij eigenlijk? Ja, die, kies, die kies ik samen met, met Kees, de pianist. Zoeken we dat uit. En we zoeken liedjes die, waarvan wij het gevoel hebben... dat die qua beleving aansluiten bij, bij onze bij zangers. Oké, okay, qua beleving sluit het aan. Nou, maar als ik dingen over drugs hoor, stevige nummers, verliefdheid... dat sluit nog steeds aan, ook op deze leeftijd? Nou, je noemt twee dingen. Drugs, ze, ze niet allemaal ervaring mee hebben. Tenminste, dat hoop ik, maar vast... Het kwam net wel voorbij. Dat is inderdaad in het liedje Basket Kees en daar uh, steken we ook een beetje de gek, uh, de, of de draak met, met uh, de gekke bejaarden die niet meer weet wat hij die, wat die wil, wat hij moet. En uh, gek geworden door de drugs, te veel seks of eenzaamheid, dat kan natuurlijk allemaal. Zitten die er ook tussen? Um, wellicht, ja. Het is wel flink werken, hè? Het is echt wel oefenen. Ja, ze moeten, moeten er wel wat voor doen. Is dat lastiger op deze leeftijd? Ja, mensen onthouden dingen uh, minder snel. Hun stemmen zijn minder flexibel, dus dat zijn allemaal beperkende factoren. We kunnen ook wel om, om hip te doen hele lastige R&B-stukken uit te kiezen. die kwataan... raps erin. Ja, maar dat is wel leuk. Rap kan wel, maar ook dan moet het wel passen. Het is niet, we moeten niet kosten wat het kost een rap in een liedje doen. Wat is het succesnummer? Waar gaat de zaal mee plat? Uh, nou ja, een, een nummer uh, als, als A Little Help from My Friends en It's My Life van Bon Jovi. Dat zijn liedjes, maar dat past heel goed bij die, bij die mensen die voelen daar wat bij. It's en, my dat, life. Dat stralen ze dus ook uit. Ja. Dus ik denk de kracht van het koor is ook dat je het koor moet zien. Het is de combinatie van wat je hoort en, en, en de gezichten erbij en natuurlijk gewoon de bekende nummers. Ja, want de, de, de uitstraling, de show, de beweging, die mensen gaan helemaal op in de muziek. Dat is inderdaad de helft van wat ze brengen. Ja, we, we, we hebben ook geen intentie om een cd te maken, want er komt niks over van datgene wat we, wat we laten zien. Core Lost for Life met It's My Life van Bon Jovi. En vanavond is het kort te zien in de Madi Wodo Vrijdagshow van Paal de Leeuw. En vanaf volgende week dagelijks in Man bij het Hond. Bye, bye. Bye, bye. De bij de heren amateurs manifesteerde zich de 26-jarige Harm Kuipers... door de twee sprintafstanden 500 en 1500 meter te winnen... en door een tweede plaats op de 5000 meter vlak achter Jan Derksen tegen wie hij ten slotte ook moest rijden op de 10 kilometer. Harm Kuipers hoefde niet zo hard te gaan, omdat hij na drie afstanden toch al vrijwel zeker was van de titel. Met Jan Derksen en Piet Kleine als uitstekende steels en met Harm Kuipers als allrounder heeft Nederland weer goede kansen in de amateurschaatswereld. Een fragment uit het Polygoon Journaal van 1974. Harm Kuipers wordt een assen Nederlands kampioen allround op de schaats. En een jaar later pakt hij ook de wereldtitel. Het is de kroon op zijn sportieve carrière waar hij niet veel later een punt achter zet. Kuipers wordt arts en later hoogleraar sport, beweging en gezondheid. Hij pakt de doping aan en wordt al snel een expert op dat gebied. Maar nu? Nu wegt Kuipers een totaal andere strijd. Hij is namelijk ziek uitgezaaide prostaatkanker. In de tijd die hem nog rest, zo zegt hij zelf, wil hij anderen helpen. Lotgenoten die hetzelfde meemaken. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Toen we u uitnodigden voor dit gesprek... en allereerst aan u vroegen hoe het op dit moment met u gaat... antwoordde u naar omstandigheden goed. Wat zijn die omstandigheden? Ja, nou ja, goed, je weet dat je dus iets in je lijf hebt wat, uh, wat niet goed is. Uh, ik heb ook wat, wat pijnklachten. Maar op zich, ik kan fietsen, ik kan eigenlijk alles nog gewoon doen... Dus ja, ik, ik, de grenzen zijn een beetje verlegd. Hè. Er zijn ja. wat uh, dichterbij gekomen. Maar op zich kan ik het allemaal goed. Dus ja, ik kan niet meer wat ik vroeger kon. En dat zijn die omstandigheden. Dus uh, uh, na de omstandigheden waar ik nu in zit, gaat alles nog redelijk goed. En u heeft gezegd, ik wil lotgenoten helpen zolang dat nog kan. Wat wilt u doen dan voorheen? Nou, ik heb gemerkt uh, toen bij mij de diagnose duidelijk werd. En toen ik ook uh, in contact kwam met patiëntengroepen. Dat de voorlichting van prostaatkankerpatiënten eigenlijk heel slecht is. Uh, in mijn geval, omdat ik dus zelf medicus ben, ja, heb ik dat niet zo gemist. Maar ik hoor van andere mensen van ja, je hebt een diagnose en ja, zoek het dan verder maar uit. Terwijl uh, op dat moment als je de diagnose krijgt, dan denk je van nou ja, ik ga dood. Dat is het eerste wat mensen vaak denken. Uh, ja, er is een grote behoefte aan informatie. Nou, er is heel veel materiaal. Er zijn verenigingen, er is vol materiaal van het KWF, het kankerfonds. Uh, wanneer de arts bijvoorbeeld zou zeggen van meneer, Wan, u ja, diagnose kanker... Uh, als je informatie wilt, loop even bij de balie langs. Of je krijgt een map mee met informatie. Dan kun je dat zelf uh, inzien. En dan weet je een heleboel. Want je moet beslissingen nemen over je eigen ziekte. Hè, over de behandelmanieren. Alleen als je niet weet waar je over moet beslissen, ja, hoe moet je dan beslissen? Maar mensen hebben toch internet tegenwoordig? Die Google is toch serve, of niet? Nou, als je... Ik heb ook, ook uh, prostaatkanker op uh, Google ingetypt. In nou, dan kom je op een heleboel sites tegen... waar je eigenlijk uh, slechte informatie krijgt. Terwijl er hele goede informatie is, hè. van KWF heeft een hele goede folder. Er is een uh, stichting contactgroep prostaatkanker... heeft goede informatie. Alleen, ja, daar kom je niet zomaar achter. En iemand moet je daarop wijzen. En ik denk dat de rol van de artsen is, de uroloog in dit geval, om te wijzen, nou wanneer als u informatie wilt, dan kunt u daar en daar terecht. En dan hoeft die arts het helemaal niet eens zelf te doen. Alleen... Wanneer hoorde u dat u ziek was? Ik hoorde dat ongeveer een maand, anderhalve maand nadat ik geopereerd was, voor vermeende goedaardige plasklachten, de oude mannenkwaal. Wanneer was dat? Uh, vorig jaar, uh, ik ben in 4 en in 2010 geopereerd. En ik hoorde dus uh, in februari dat, ja, dat het weefsel was verwijderd was... dat daar kankercellen in zaten en van een agressieve soort. Toen pas? Toen pas. Voor de operatie hadden ze dat niet ontdekt? Nee, want ik, ik ben een jaar eerder al geweest, ook voor plasklachten. En toen is uh, bloed geprikt en ook gekeken en gevoeld en zo. Nou, dat was allemaal fantastisch, er was niks aan de hand. En ik moest zeggen, tot vlak voor de operatie leek er nog niks aan de hand te zijn. En het kwam dus ook uh, niet alleen voor mij als een verrassing... maar ook voor de chirurg zelf als een verrassing... dat het dus helemaal niet goed was... Hoe is dat dan mogelijk? Want je kan toch de PSA-waarde meten ja. dan, he, bij prostaatkanker. Waar ja. staat dat voor trouwens, PSA? PSA staat voor prostaat specifiek antigeen. Dat is een stof die prostaatcellen maken. En uh, ja, als die PSA verhoogd is, dan betekent dat er dus meer prostaatcellen zijn. Dat kunnen ook kankercellen zijn. En die PSA wordt vaak gebruikt als, ja, als maat voor uh, of er iets aan de hand is. Nou, mijn PSA is altijd laag geweest. Uh, alleen vlak voor de operatie was hij ineens wat gestegen, maar nog niet dramatisch. Dus er was eigenlijk tot vlak voor de operatie niets wat erop wees dat er iets aan de hand was. En ook uh, nou, de, de chirurg voelt dan, uh, ze doen echo en dat was eigenlijk allemaal normaal. Maar toen bleek later bij vervolgonderzoek dat het al in de lymfklieren was uitgezaaid... en uh, al redelijk uitgebreid. U had een bijzonder agressieve vorm. Dus u Ik heb agressieve nog... Ja, Ja, zeker. ja. En, en dan heb je toch een lage PSA-waarde. Hoe kan dat? Nou, dat kan. In een klein percentage van de patiënten... met nadruk een klein percentage, komt het voor... dat ondanks dat het al uitgezaaid is, dat je toch een lage PSA hebt. En hoe komt dat? Omdat die kankercellen, die zijn afgeleid van normale prostaatcellen... het vermogen kunnen verliezen om PSA te maken... En dan is PSA natuurlijk geen goede maat meer. En ik zit waarschijnlijk in die categorie van, van tumor die heel weinig PSA maakt. En u verliet het ziekenhuis, welke informatie kreeg u mee? Ja, alleen dat ik het had en uh, ver, nou, wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. Maar goed, ik zoek natuurlijk onmiddellijk stappen. Mijn... chemo en, en bestraling. En nou, dat soort chemo, chemo is dan wel een, een, een straat verder, maar eerst dat je hormoonbehandeling, eventueel bestraling, afhankelijk van hoe het eruit zag. Uh, en ik zoek natuurlijk zelf informatie op. Alleen de gemiddelde patiënt, ja, die krijgt die informatie vaak niet. En dat is dus waar ik vooral iets uh, of aandacht van wil besteden. En van. hij moet verteld worden hoe precies die ziekte verloopt? Of wat moet er wat nou, ik, ik denk dat de rol van de arts gewoon is. Alleen al is van meneer, uh, ik kan me voorstellen dat u graag informatie wilt. Die informatie is er. Als u langs de balie loopt, ligt een folder ja, van de Ja, dat zei u net, maar ja. heb je daar wat aan? Ik bedoel, ja, dan moet dan heb je er, heel moet, veel aan. Moet er niet iemand je begeleiden? Dat kan ook, maar in eerste instantie heb je behoefte aan informatie. En in die folder van het KWF staat eigenlijk alle belangrijke informatie die je op dat moment nodig hebt. En ook als je ja, met die stichting Contactgroep Prostaatkanker in contact komt... dan heb je verder informatie, waardoor je dus veel beter kunt beslissen over jouw traject... en ook veel beter kunt uh, weten dat je niet direct een dode bent opgeschreven. En nu geeft u daar lezingen over? Ik geef er onder andere lezingen over. Is het niet veel handiger handig om die artsen aan te spreken? Dat doe ik ook. Ik doe ik en-en... Doe ik geef lezingen voor patiënten met name, maar ik uh, spreek ook de artsen aan. Ik heb een vereniging van urologie aangeschreven. Uh, ook uh, in ziekenhuizen, urologie, praktijken aanschrijven. Van ja, luister, medisch-technisch is het in Nederland fantastisch. Hè? Nederland staat heel hoog aangeschreven met de behandeling van prostaatkanker. Maar een stukje voorlichting, een stukje van de zorg die je eigenlijk zou moeten besteden. Ja, dat is, dat is nog steeds slecht geregeld. Waardoor heel veel patiënten uh, de kliniek verlaten uh, in paniek. En eigenlijk niet goed weten waar ze, waar ze thuis horen en waar ze informatie kunnen krijgen. Ik zit in die zaal bij die lezer van u. Wat hoor ik dan? Nou, ik vertel in eerste instantie aan mensen wat is kanker. Hoe ontstaat dat? Want heel veel mensen die hebben niet eens een idee wat het precies is. Uh, dat niet elke kankersoort even agressief is. Hè. Prostaatkanker, zeg maar zo'n 80 procent... Die is uh, laag tot matig agressief. Ongeveer 20% is de agressieve vorm. En met name de niet-agressieve vorm. Uh, ja, als mensen de diagnose horen, dan denken ze onmiddellijk... die moet weg. Maar dat je bij de niet-agressieve vormen eigenlijk veel vaker beter kunt afwachten. Want dat de behandeling meer impact op je leven heeft dan de ziekte zelf. He, om bijvoorbeeld te noemen als je een, een laag agressieve tumor hebt die lokaal is, dus in de prostaat is. Ja, als je niks doet, dat duurt het nog jaren voor je daar ooit last van gaat krijgen. Terwijl als je behandeld wordt, ja, van de hormoonbehandeling heb je last, je hebt van de bestraling last. Uh, als je geopereerd wordt, heb je kans dat je imp impotent bent, dat je incontinent bent. Dus je kunt in heel veel gevallen beter even afwachten dan direct ingrijpen. En als je, inf als je die informatie niet hebt, ja, dan is de paniek uh, daar. En de patiënt wil onmiddellijk dat er iets gebeurt, terwijl dat heel vaak dus niet aan de orde is. Je ja, hebt eens gehoord dat op het moment dat je autopsie zou plegen... op, op uh, mannen die net overleden zijn, dat de meeste prostaatkanker hebben. Ja, van de oude mannen, van de 90-jarige mannen, hè, of 80-jarigen... heeft een groot gedeelte, dus uh, ik geloof iets van 80-90 procent... heeft prostaatkanker, maar meestal in de niet-agressieve vorm. Waar ze dus ook niet aan dood zijn gegaan, maar waar ze mee dood zijn gegaan. Nou, en die informatie, ja, die is dus wel belangrijk belangrijke mensen. Want uh, ik, heb, ik heb mensen gesproken, patiënten die prostaatkanker hadden... een niet-agressieve vorm, die zich onmiddellijk hebben laten opereren die nu impotent zijn, die incontinent zijn... terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Moet je je zorgen gaan maken als je die oude mannenkwaal hebt? Mensen die dat nu horen en denken... oh god, ik heb ook wel moeite met plassen en het druppelt er nee. na en uh, nee. noem maar op. Ik, ik denk dat je in eerste instantie, als je oude mannenkwaal hebt... dat je naar de uroloog moet gaan, is PSA aan prikken... een aantal keren graag, hè, want het verloop is wel belangrijk. Uh, het verloop, als het uh, ja, laag is en uh, ze voelen, dus je kunt die staat voelen... Ja, als er niet veel aan de hand is, dan is het verstandig om gewoon af te wachten en niet al te agressief in te grijpen. Als die PSA plotseling gaat stijgen, nou, dan is er een mogelijk indicatie om verder onderzoek te doen, dat er iets aan de hand is. Maar dan nog niet in alle gevallen hoef je in te grijpen. Dus als je die klachten hebt, hoef je niet onmiddellijk zorgen te maken, zolang je het maar in de gaten houdt. En door dat keer op keer te vertellen, tijdens zo'n lezing, of uh, om een brief te schrijven aan een uroloog of wat dan ook, wordt je steeds geconfronteerd met het onvermijdelijke. De dood. Ja. Hoe moeilijk is dat? Ja, kijk, één ding in het leven is zeker. Als je geboren was, dan ga je ook zeker, ooit keer dood. Ja. En uh, voor, uh, ja... De maar u dat het waarschijnlijkheid... vrij, vrij snel gaat gebeuren. Nou, ik, ik hoop nog een aantal jaren te hebben. Ja. Um, en maar ieder, niemand weet of je niet over zeg maar, een half uur onder de trein komt... of een hartinfarct krijgt. Dus het leven is helemaal onzeker. Uh, en ja, de tijd die ik heb in zeg maar, redelijke gezondheid... wil ik vooral proberen te gebruiken om te genieten van alles... en uh, ja, ook voorlichting te geven... En in ieder geval zeker niet achter de geraniums te gaan zitten. En gaan zitten afwachten. Hoe vaak denkt u na over die dood? Elke dag? Nou, je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Kijk, ik heb ook pijnklachten. Dus elke dag word ik wel geconfronteerd met, met de kwaal. Maar ik denk nog niet onmiddellijk dat ik nou, zeg maar, binnen nu in een half jaar of een jaar doodga. Dat kan al een aantal jaren duren. Of gewoon, je weet het niet precies. Hè. Volgens de statistieken... Uh, zit ik in de categorie waarbij je zeg maar, tussen de ongeveer twee en zeven jaar... na het stellen van de diagnose waarschijnlijk doodgaat. Nou, uh, voor die twee jaar heb ik nog een jaar te gaan. Maar gezien de uh, zeg maar, klachten nu en de ontwikkeling... ik heb net weer de van MRI gehad, zag dat er redelijk gunstig uit. Dus ik denk dat die twee jaar, die ga ik zeker halen. En dan ga ik in ieder geval richting zeven jaar. En ja, we zien gewoon over het Schipstrand. Ik zit er vrolijk bij te lachen. Ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk best moeilijke momenten. Hè? Het moeilijkste moment voor mij was toen ik hoorde dat het uitgebreid uitgezaaid was. Want dan ineens denk ik, ja, mijn neus is ongeneeslijk. Dus ik ga er waarschijnlijk aan dood. Maar goed, ook daar kom je weer overheen. En je denkt van, ja, uh, zeg maar, gaan zitten treuren helpt ook niks. Daar help je jezelf niet mee, daar help je, je omgeving niet mee. Dus uh, mijn motto is gewoon een positieve levensinstelling. Genieten van alles wat kan, zolang het kan. En we zien wat schip te rand. Nou, U bent topsporter, oud schaatser, bewegingswetenschapper. Bent u niet boos dat uw lichaam u in de steek laat? Nee, ik, ik weet, uh, en dat vertel ik in mijn lezing ook, dat dit is een foutje van de natuur. En de natuur heeft geen uh, rechtvaardigheid of wat dan ook. Die, dat is gewoon willekeurig, uh, treft sommigen dat lot. Nou, dit lot is mij, heeft mij dan getroffen. Uh, ja, waar moet ik boos op zijn? Het lichaam laat me wel in de steek, maar dat heb ik geaccepteerd. Uh, mijn grenzen een beetje verlegd. Ook geaccepteerd dat die grenzen verlegd zijn. En ja, boosheid is uh, denk ik eerder contraproductief dan productief. Dus dat heeft weinig zin. Haam Kuipers, blijf nog even zitten na het nieuws praat ik met u verder. Tot twaalf uur nog. Leiden dure sigaretten tot minder roken? Nou, die vraag ligt voor in het Joopdebat. En wat zijn twaaltjes? Blijf aan het toestel. En u komt het te weten. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De opmars van Libische opstandelingen richting Sirte is gestuit. Sinds het begin van het vliegverbod zijn de opstandelingen steeds verder opgerukt naar het westen van het land. Gisteren zeiden ze dat ze Sirte gingen veroveren, maar de afgelopen uren hebben ze zich teruggetrokken. Het aantal mensen zonder ziektekostenverzekering is in een jaar tijd met 10% gedaald. Zijn volgens het CBS 136.000 onverzekerden. En ook zijn 244.000 mensen wel verzekerd, maar die betalen niet. De meeste onverzekerden en wanbetalers zijn allochtonen. De VVD vindt dat Nederlandse F-16's in Libië ook doelen op de grond moeten kunnen bombarderen. Vorige week besloot het kabinet mee te doen met de handhaving van het wapenembargo en het vliegverbod. Vicepremier Verhagen sloot bombardementen door Nederland uit, maar VVD-kamerlid Ten Broeke is daar niet op voorhand tegen. En er komt geen compensatie voor klanten van T-Mobile die gisteren niet konden bellen, sms'en of internet. internetten. Twee miljoen T-Mobile klanten konden vanaf het begin van de middag tot middernacht hun mobieltje niet gebruiken. Volgens het bedrijf was de storing te kort om de schade te compenseren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie op de A28 Utrecht-Zwolle. staat Het nog steeds vast over 12 kilometer tussen Den Dolder en Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Verkeer dat die file wilt ontwijken kan omrijden via Hilversum. Over de A27 en de A1. Klaar. Voilà. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Tweets over mensen met psychische problemen. En die heten twaaltjes. Als een pakje sigaretten 10 euro kost, gaan we dan met z'n allen minder roken? Nou, dat is waar, zegt hoogleraar tabaksontmoediging. Niet waar, zegt de tabaksindustrie. Kortom, een Joop-debat. Ik praat door met Harm Kuipers. Hij is oudschaatser... en hoogleraar sportbeweging en gezondheid aan de Universiteit Maastricht. Hij is ernstig ziek en wil in die tijd die hij nog heeft... zoals hij zelf zegt, lotgenoten helpen. Ik heb vragen binnengekregen, onder andere van Janine van der Knaap... Kuypers, die blijft heel nuchter onder zijn ziekte, zegt hij. Hoe beleeft zijn eigen omgeving eh, dat? Uh, op, ongeveer op dezelfde manier. Kijk, Ik heb ook net gezegd, uh, er zijn natuurlijk best eens uh, moeilijke momenten. Hè, van, uh, als je iets doet, ja, hoe vaak kan ik dit nou doen? Hè? Wintersport bijvoorbeeld. Uh, met, met kleinkinderen. Maar uh, de nuchterheid die ik zelf heb... en dat natuurlijk ook een soort verdedigingsmechanisme is... Hè, van de meer om om te gaan... dat heeft mijn omgeving, mijn naastomgeving gelukkig ook... Je ja, hebt natuurlijk ook wel, eens, ook wel eens moeilijke momenten... maar over het algemeen zijn we allemaal vrij positief. Uh, ja, gaan er op een hele redelijk nuchtere manier mee om... waardoor je er ook makkelijk over praat. En dat helpt mij, maar dat helpt anderen ook. U bent arts, dus je weet veel van dit soort zaken. Uh, u weet natuurlijk ook precies hoe dat daar werkt binnen die prostaat. En ja. bent u niet op zoek naar het geneesmiddel? Uh, ja, maar dat zijn anderen ook op zoek. Uh, kijk, prostaatkanker, een echt geneesmiddel is er niet... Uh, een, een preventief geneesmiddel, als uh, een man uh, geen uh, testosteron zou produceren... ...dus gecastreerd zou zijn, dan is de kans op prastaatkanker heel klein. Maar ja, dan zou de wereldbevolking snel uitsterven. Uh, een echt medicijn tegen prastaatkanker op dit moment is er gewoon niet. Is er nog niet misschien? Is er nog niet, nee. Nou kijk, de, de, de hormoonbehandeling heb ik dus ook. Uh, ik ben bestraald... Uh, je kunt eventueel chemo he, in een bepaalde eindfase krijgen. Maar chemo bij prostaatkanker heeft over het algemeen een levensverlenging van een aantal maanden. Dus ik heb al besloten dat ik dat waarschijnlijk toch niet aanga als het zover is. Uh, maar een echte behandeling is er gewoon niet. Ja, dat zegt u nu. Ik heb besloten dat ik dat toch niet aanga als het zover is. Nee. Maar op het moment dat het zover is, gaat u eraan. Nou kijk, de, de kwaliteit van leven is voor mij heel belangrijk. Van chemo, als je, als je realiseert dat zeg maar onderzoek uitwijst dat je een aantal maanden langer kunt leven, maar die chemo zelf heb je dus veel last van. Uh, ja die afweging van de investering in een aantal maanden last... tegenover een aantal maanden langer leven, nou, dat is... Dat mij, denkt u dat is... nu, maar op het moment dat het dichterbij komt... dat die dood dichterbij komt, dan wil je misschien ik toch denk een langer leven. Ik denk het niet, ik denk het niet. Nee, nee, nee, want voor mij is kwaliteit van leven toch belangrijker dan kwantiteit. En uh, ja, ik heb ook naar andere mensen gekeken, gepraat met mensen... en uh, er zijn mensen die natuurlijk elke strohalm aangrijpen... die kost wat kost dan toch maar chemo willen... Maar ja, in enkel geval is het... Zeggen ze misschien, nou, ik toch blij dat ik het gedaan heb. Maar ik heb ook mensen uh, gehoord, dus nabestaanden die zeggen... Nou, als hij het had moeten overdoen, zou hij het niet weer doen. Dus ik heb nu voor mezelf ongeveer besloten om dat niet te doen. Zou u elke man van boven een bepaalde leeftijd aanraden... om elk jaar een PSA-test te doen? Nou, als het in de familie voorkomt bij, bij je vader of, of uh, naast de verwanten, dan is de kans dat je het hebt dus ook groter. En vanaf een jaar of veertig, als je dan eens een aantal keer je PSA laat bepalen, bijvoorbeeld één keer per jaar in het begin, uh, door een huisarts touché, dus die kant via het rectum, de daarom kan hij voelen. Nou, als het allemaal normaal is, en, ja, dan kun je dat misschien af en toe eens een keer doen. Mijn huisarts zegt, nou dat heeft geen nut. Het is een momentopname. Ja, het is, is ook een momentopname. Maar. Ik zou zeggen, als je familie dus positief is... Hè, in dit geval mijn zoons raad ik nu aan... om vanaf een jaar of veertig toch uh, in ieder geval PSA te laten bepalen... met een zekere regelmaat. Ook al moet je zelf betalen. Maar in mijn geval, als ik kijk nu met PSA absoluut gezien... was niks aan de hand. Maar het verloop, als ik, dat, als ik die, al die data nu terughaal... dan was er wel iets aan de hand. Had ik al misschien kunnen zien een jaar eerder... dat er toch iets niet helemaal in orde was. Ja, als je, als je in de familie dat niet hebt... Ja, dan is denk ik PSA, zou je af en toe een keer kunnen meten. Uh, maar PSA is ook zo, dat een, een hoge PSA is absoluut niet bepalend dat je prostaatkanker hebt. En ook een grote prostaat heeft meer PSA. Dus de discussie is nog steeds gaande van... En bovendien, moeten... bij u hadden ze niks gemeten en uh, ging nee, het toch mis. Nee. Maar goed, dat komt bij een klein percentage ja. voor. Dus de meeste ja. mensen hebben dat niet. De meeste mensen is het betrouwbaarder. Hartelijk dank, Huim Kuipers, oudschaatser en nog leraar sport en beweging en gezondheid. En u helpt nu mensen die net als u prostaatkanker hebben... door ze tijdens lezingen voorlichting te geven over die ziekte. Voorlichting die heel erg belangrijk is en die eigenlijk artsen te weinig geven. Dat klopt. Succes daarmee. Dank u wel. Tijdgeest. Sinds kort is er geen jakhals meer bij de wereld draait door. Zondag maakt ze haar debuut bij Vroege Vogels op Radio 1. Presentatrice... Janine Abring gunt ons straks een kijkje in haar webwereld. Eerst Twitterverhalen over psychiatrie. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Van jongs af aan was hij een vieze oude zwerver. Nu wilde hij een carrière-switch maken. Hangjongeren leek hem wel wat. Helaas, alle plekken bezet. Ze vonden dat hij pillen nodig had. Hij was altijd zuinig op zichzelf geweest. En nu wilden ze rommel in hem stoppen. Rare wereld. Dit waren twee zogeheten twaaltjes, ultrakorte verhalen die dagelijks op Twitter verschijnen. Ze worden geschreven door Jeff Nieuwenhuis. Hij werkt voor Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg... waar mensen met psychische problemen worden behandeld. De organisatie viert dit jaar haar jubileum en dat was aanleiding voor dit Twitterproject. Altrecht bestaat 550 jaar en elke maand is een bepaald thema. en Dit is het thema, een maand van het verhaal... En het overkoepelend thema is dat we het willen hebben over het uh, slechten van de grenzen tussen psychiatrie en maatschappij. En daar gaan eigenlijk ook de dwaaltjes over. Met de dagelijkse Twitter-verhalen in 140 tekens probeert Altrecht de stigma's over mensen met psychische problemen weg te nemen. Nou, Het stigma is vooral van dat als je psychische problemen hebt, van, dat je dan ook gelijk buiten de wereld staat. En daar bedoel ik mee van, dan moet je gelijk heel opzichtig benaderd worden. Het zijn andere mensen, maar... Iemand die, iets, ja, die er last van heeft, wordt niet per se een ander mens. Uh, ik probeer te laten zien dat dat een, een soort glijdende schaal is. Van dat gewoon ook mal kan zijn. En dat uh, psychische problemen hebben ook een gepaar kan gaan... met gewoon gedrag en gewone situaties en gewoon functioneren. Ze hadden een vast ritueel. Opstaan, douchen, opmaken, een glas melk en de deur uit. 45 minuten en 30 seconden. Daar belde haar moeder. Nou, dat is een voorbeeld daarvan. En al die verhalen gaan, die, verhaal, die Twitter-verhaaltjes gaan allemaal over, of hele gewone dingen, aan het ene eind van het spectrum, of echt over uh, de psychiatrie. En daartussendoor zitten allemaal verhaaltjes die misschien over allebei kunnen gaan. Ik heb ongeveer na nou, meer dan twintig jaar in, in, in, direct met zorg te maken gehad, uh, met psychiatrie. Dus ja, daar heb je wel veel indrukken aan overgehouden. Maar het is niet zo dat, um, dat ik mensen citeer of zoiets, of dat uit het recent verleden haal. Eén maand, zo lang zou het twaaltjesproject duren. Maar vanwege het succes gaan Altrecht en Nieuwe maar door. Zijn Twitter-verhalen zijn zelfs afvergeleken met de teksten van Peter van Straten. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Of dat terecht is, dat is weer wat anders. Maar ja, ik vind het wel erg strelend als ik met Peter van Straten vergeleken word. Persoonlijke favoriet van Jef Nieuwenhuis is deze. De behandeling gaf meer in zelfinzicht. Daar was hij niet blij mee. Hij had altijd zijn ouders de schuld gegeven. En u vindt de twaaltjes op Twitter via Twaaltjes. Tijdgeest. De webwereld van... Janine Abring. Ik heb ruim 2500 followers op Twitter... en ik ben bang dat ik wel de hele dag online ben. De hele dag? Ja, op, op mijn telefoon, op mijn laptop. En uh, ja, ja, ik, ja, ik ben bang van wel. Je bent nu natuurlijk uh, jakhals af en vroege vogelspresentator. Betekent dat ook dat je online heel veel bezig bent met duurzaamheid en groene websites? <laughs> ja, dat zou wel heel, heel correct zijn als ik zeg dat ik dat vanaf nu... Uh, ik, ik, ik, ik deed het al een tijdje. Ik uh, werkte al mee aan een, een, een programma over duurzaamheid, een televisieprogramma. Op dit moment, uh, Dat programma wordt op dit moment uitgezonden bij de EO. Melk en Honing heet dat. En in dat programma... Um, maak ik uh, portretten van mensen die op een originele manier duurzaam leven. Uh, ja, nou, Lisette Krijsje bijvoorbeeld heb ik geportretteerd. Zij is van uh, uh, Veggie and Pumps en van Veggie Rose. Iemand die uh, op een heel erg leuke, hippe, vlotte manier uitraagt... Uh, dat je ook uh, ja, zonder uh, dierenproducten toch heel lekker kan leven. Zij uh, bakt veganistische cupcakes dus zonder uh, melk of uh, boter of eieren. Volgens mij heeft ze een online platform. Veggie Rose uh, heet dat... En wie ik heb geporteerd is Matthijs. Uh, Matthijs Liefvaart. En Matthijs is fantastisch helemaal in zijn eentje... een te gekke actie begonnen... om uh, de, de kusten van Nederland wat schoner uh, te maken. Het klinkt heel clichématig, maar er zit een heel mooi verhaal achter. En uh, dat kan je zien op uh, doemeverlostezee.nl. En bijvoorbeeld satire online, een beetje lachen? Ik ben een heel groot fan, maar ik moet ook zeggen... dat het gemaakt wordt door, door goede vrienden van me, eh, van Recensiecoding, Een website die online recensies schrijft. En dan niet over, ja, ook over boeken en films en alle clichématige dingen... maar ook over uh, conversatiemissers bijvoorbeeld. Of uh, de nieuwe uh, deodorant die iemand heeft gebruikt. Of, uh, of over personen, televisieprogramma's. Alles wordt er gerecenseerd. En dat is echt heel grappig uh, geschreven. Dus da ja, daar kan ik heel erg om lachen. Nou, heb ik jou gegoogeld en er kwam een YouTube-filmpje tegen waarin je ook als zangeres uh, actief was? <laughs> ja, wat erg. Ja, ja uh, exact dit jaar, tien jaar geleden, heb ik uh, een pogelijke nummer twee-hit uh, gehad in, uh, in Nederland. Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes krijgen dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Samen met een goede vriend van me hadden we een, een parodie geschreven... op een liedje van uh, Eminem, Stan. En uh, onze versie ging over Siep van de Ploeg, die zanger van de kast. En toen uh, heeft de manager van de kast ergens geroepen dat dat niet mocht... en dat hij ons wel zou aanklagen. En uh, die rechtszaak hebben we gewonnen. En toen uh, kwamen we binnen, geloof ik, in de top 40 op nummer 4. En uiteindelijk hebben we nummer 2 uh, gestaan. En die clip staat inderdaad nog steeds op YouTube. Baal je daarvan of ben je daar toch nog trots op? Nee, nee, nee ik baal helemaal niet van. Het is iets uh, waar ik niet, niet uh, zeg maar kwalitatief trots op ben, want zo goed was het helemaal niet. Maar het heeft wel heel erg uh, veel veranderd. Ho, ho, hoe ik tegen dingen aankijk. Dat ik me toen opeens realiseerde dat, je, dat dingen die heel erg onbereikbaar lijken... dat helemaal niet zo zijn. En dat, uh, dat je soms tegen dingen heel erg opkijkt. Maar dat het best wel uh, ja, haalbaar is. Dus nu dus ook vroege vogelspresentator. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, ik weet niet of er een directe link is met mij als zingende cavia en nu als vroege vogel. Maar uh, ja, nou, wie weet. echt super Vroeg vertrokken, trokken. nog voor de tocht licht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten, maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen op een nieuwe dag. Een Slimme dag... schemeren en tijden, oftewel presentatrice Janine Abring. En haar hit Jelle van tien jaar geleden. Alle links en een uitgebreide versie van de webwereld van Janine vindt u op de website. Pipets uit Brighton, Engeland. En ze hebben het over een boekenwurmpje. Iemand die altijd met zijn neus in de boeken zit... en die alles weet van ABC 123 XIZ, maar niet over XTC. Ja, het is soms behelpen in de wereld. De Gids .fm met internetjournalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemorgen. Je houdt voor ons het nieuws bij rond Wikileaks. Valt er nog wat te melden? Goedemorgen, Felix. Ja, uh, ik heb het al vaak over gehad. Wikileaks heeft een soort sy systemenstrategie... dat ze per land dingen naar buiten brengen. En dan op een gegeven moment meestal zie je dat ook dat de media... in een bepaald land ineens uh, Wikileaks documenten te pakken krijgen. En dit, de afgelopen dagen is dat in Roemenië. En daar komen ineens allemaal toch wel weer opmerkelijke dingen naar boven. Bijvoorbeeld, in dit, uh, deze tijd niet onbelangrijk... dat uh, de Amerikaanse ambassade heeft geconstateerd dat Roemenië... Niet niet bestand is tegen een, een ongeluk in de kernstralen die ze daar hebben dat ze niet daar in staat zullen zijn daar adequaat op te reageren. Uh, wat, wat ik zelf opvallend vind, is... er is in uh, Roemenië in 2007 een politieke crisis geweest. De president dreigde afgezet te werden, worden. Werd dat uiteindelijk ook. En ja. wat zie je dan? Dat de leider van de oppositie... tegen de Amerikaanse ambassadeur vertelt... dat hij het eigenlijk al op een akkoordje heeft gegooid met die president. Maar dat zijn eigen partij dat niet mag weten. Hij zegt letterlijk, ze maken we dood als ze hier achter komen. En daarbij zie je dus weer dat beeld dat we eigenlijk in alle landen ter wereld zien... dat het politici die gekozen zijn door de bevolking... Ja, de Amerikanen op de hoogte stellen van dingen... die de eigen bevolking niet mag weten. En dat blijkt toch wel opmerkelijk. En volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen... die steeds naar boven komen uit Wikileaks, De Amerikanen weten meer dan de mensen die moeten kiezen weten. Tijd voor het Jovterwad. Jij bent chef van jo.nl, dat is een site waarop uh, diverse stukken staan, artikelen, en uh, die roepen vragen op. Die roepen debat op. Wij discussiëren regelmatig in de gids.fm. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, We gaan het vandaag eigenlijk hebben over wat je zou kunnen zeggen. De eeuwige discussie in Nederland. Hij gaat namelijk over roken. De Stivoro, dat is de stichting die zich bezighoudt met het bestrijden van roken en de kankerbestrijding. KWF, die hebben gezegd van joh, Nederland doet te weinig tegen het roken. Sigaretten zijn hier bijvoorbeeld in Nederland te goedkoop. Maak zo'n pakje sigaretten 10 euro. Haal het uit de reguliere handel en en vooral ook, verband nou eens de tabakslobby uit Den Haag. Mark Willemsen is hoogleraar tabaksontmoediging van Stivoro. Meneer Willemsen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe goed of slecht doen we het in Nederland? Wij doen het beroerd in Nederland, mag ik wel zeggen. En ik schrik er elke keer weer van. Er is onlangs weer een nieuwe score uh, gepresenteerd... waarin je eigenlijk uh, de verschillen ziet tussen de verschillende Europese landen. En dan bungelt Nederland ja, die bungelt niet helemaal onderaan. Maar we zitten zo'n beetje halverwege... En een heel eh, opvallend eh, fenomeen eigenlijk was dat de Turkije... Waarvan je van zeggen van nou, dat wordt toch flink gerookt. Die doet het dus eigenlijk heel erg goed. Die zit in de top 5 eigenlijk van de Europese landen daar. Hoe komt is, dat? Ja, er is een volledig rookverbod hebben ze daar uh, ingevoerd. Dat wordt goed gehandhaafd. Ze hebben de prijs van de sigaretten verdubbeld in, uh, in een korte tijd. En um, ja, ze hebben ook een, een goed uh, een verbod op uh, tabaksreclame. En, en uh, ja, dat zijn allemaal maatregelen die ze daar hebben ingevoerd. En je wilt eigenlijk ook... ook die prijs van een pakje sigaretten verdubbelen, hè? Nou ja, dat zou op zich geen, geen verkeerde maatregel zijn. Die prijzen zitten nog heel veel ruimte in. En uh, ik weet wel dat de tabaksindustrie dan vaak zegt van... ja, dat, dan werk je de dus smokkel in de hand. Uh, maar uh, dat is eigenlijk... een, Mag ik wel eventjes met een... Uh... Minder uh, aardige manier een lulkoekverhaal uh, noemen. Nou, laat ik eens uh, het woord geven aan de voorzitter van de Stichting sigarettenindustrie... Willem-Jan Roelofs. Meneer Roelofs, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent vast heel enthousiast over die prijsverhoging naar 10 euro per pakje. Nou, ik, ik, het is al een beetje gezegd, of aangegeven althans uh, door meneer Willemsen. Ik denk dat het buitengewoon onverstandig is. Want hij doet het wel af als een, uh, een kletskoekpraatje. Maar die illegale handel is een serieus, <laughs> uh, een serieus verhaal. Als wij kijken naar uh, de, wat ik dan maar eventjes noemde: namaak- en, uh, en smokkel-BV die staat zo langzamerhand op de vijfde plaats wereldwijd... als het gaat om, uh, om illegale sigaretten. We praten ongeveer over 10% van de hele wereldhandel. 40 à 50 miljard dollar, wat er dus misgelopen wordt door, uh, door overheden... omdat die belasting niet geïncasseerd kan worden. En misschien nog wel veel belangrijker... er zit ook een heel groot en uh, ja, behoorlijk uh, crimineel netwerk achter... die zich daarmee bezighoudt. Maar er zijn ook sigarettenindustrieën, sigarettenfabrikanten... die bijvoorbeeld in Oekraïne sigaretten tegen een hele lage prijs uh, produceren en ervoor zorgen dat dat dan ook in de, in de West-Europese markt komt. Ja, maar dat heeft dus te maken met de relatieve prijsverschillen... die je nog steeds tussen landen ziet. Uh, kijk, op dit moment zie je uh, dat, uh, even uit mijn hoofd, Ierland en Engeland waarschijnlijk de lijst aanvoert... met zo'n 7, 8, 9 euro per pakje. Als je naar het Europese continent kijkt, Nederland volgt dan direct. Die is uh, met de komende prijsverhogingen nog net even iets duurder dan Frankrijk. Dus wij gaan ook die richting op. En wat je ziet, dat, uh, en dat blijkt uit allerlei onderzoek... Dat illegale stromen onder andere via Nederland lopen, dan zou dus betekenen, als je die prijs hier gaat verdubbelen, dat het niet zijn weg vindt naar Engeland en Ierland, maar dat het hier in Nederland blijft met alle gevolgen van dien. Maar en gaat ik, iedereen maar, dan uh, van, die, van die pakjes kopen uit Oekraïne bijvoorbeeld? Nou ja, als die prijsverschillen maar groot genoeg zijn, dan, uh, dan zal dat zeker gebeuren. Maar wat ik graag nog even wil benadrukken, dat is het, het fenomeen wat erachter zit. Wat, uh, wat, veel, wat mij althans veel onrust. Uh, uh, uh, na moet denken over de vraag of je het wilt. Dat is namelijk dat het illegale circuit, dat is niet illegaal... Dat, is, dat wil zeggen, het voltrekt zich volledig aan de controle van iedere overheid. En dat wil zeggen, als je dus voor een aantal maatregelen bent die je zou willen nemen dat het in dat circuit dus niet gaat werken... omdat je het absoluut niet kunt controleren. Nou, ik denk dat niemand dat wil. Het is de, echt het paard achter de spannen. Meneer Willems, het is totaal geen lulkoek. Nee. Het is ik, een stevig argument. Nou, het is wel, in zekere zin wel lulkoek... want er is een goede studie uitgevoerd uh, onlangs... waaruit blijkt dat juist in de landen met het laagste prijsniveau... Hè, waarvan je dus eigenlijk helemaal niet zou verwachten... dat, uh, dat die nu veel, uh, veel smokkel van te duchten hebben... dat juist in die landen de smokkel het grootst is. En dat blijkt voornamelijk te maken te hebben met slechte handhaving. Dat zijn man, landen zoals de Baltische Staten in Oost-Europese landen. En ook gewoon louter onverschilligheid. Die mensen die daar, die, die maakt het, het veel minder uit... of er wel of niet streng gehandhaafd wordt. En, en het, het, het punt is gewoon veel meer een kwestie van handhaving... dan een kwestie van die enorme prijsverschillen. Er zijn prijsverschillen. En dat is eigenlijk ook juist... Uh, kijk, je moet dat ook een beetje bekijken ten aanzien van, de, van, het, van het, uh, het, het prijsniveau en, en, het, en het bestedingspatroon in landen. Hè. In Nederland heeft natuurlijk veel te besteden. En we hebben sterke uh, prijs. Uh, hoe noem je dat, sterke koopkracht. Dus hier moet het pakje sigaretten misschien 25 euro gaan kosten? Nou, die zou dus een stuk hoger zijn. Om, uh, om, uh, en we merken ook wanneer we die prijzen verhogen in landen. Dan zie je ook dat de verschillen tussen hoog en laag opgeleid ook een stuk, uh, stuk lager worden. Maar dat dit is het, is ook het meest voor... effectieve ja. middel, ja, dit, dit is, prijsverhoging, dat ik, het zeg, maar ik vind dit dus echt een onzinredenering. redenering. Kijk, het feit dat, uh, dat die illegale handel in feite niet uh, door meneer Willemsen gezien wordt... dat is omdat het gewoon niet uitkomt in de, in de voorstellen die hij doet. Laat hij daar nou, nou gewoon eerlijk over zijn. Het nee, is gewoon het een wereldwijd eigenlijk... groot fenomeen. En als je daar niks tegen doet, dan zorg je dat alles in de illegaliteit verdwijnt. Kun je niets meer controleren, kan er geen maatregel genomen worden. Ik begrijp dus niet dat u dat niet als keerzijde van uw medaille... gewoon meeneemt in uw overwegingen. Onzin ik, zou helemaal, ik zou het helemaal omdraaien, want het komt de juiste de tabaksindustrie heel goed uit, omdat het fenomeen van smokkel heel erg groot wordt gemaakt. Omdat op die manier eigenlijk maatregelen kunnen worden tegengehouden. Want overal kun je dan van zeggen van ja, dat is iets wat, waar we dan zorgen over moeten maken voor de smokkel enzovoort. Ja, maar lichaam, meneer Willemsen, ik vroeg u, prijsverhoging is volgens u het meest effectieve middel in de strijd tegen roken? Ja, dat is inderdaad een heel uh, effectief uh, middel. Dat heeft een direct uh, effect op de tabakscholen. We hebben dat nu juist in Turkije gezien, waar uh, de ja, tabakscholen 20% dat is. Dat Stivoro ook pleit om sigaretten alleen nog onder de toonbank te verkopen, dus uit het zicht. Bada. Ja, inderdaad. Nou, dat, uh, de beschikbaarheid of de, zeg maar, de zichtbaarheid van sigaretten heeft een behoorlijk effect ook. voornamelijk op jonge rokers en, uh, en ook mensen die gestopt zijn met roken. Die, die willen natuurlijk niet steeds geconfronteerd worden weer met sigaretten bij de free record shop en bij, uh, bij de tankstations en in de supermarkten. Uh, er zijn verschillende landen, zoals Engeland, IJsland, Ierland en ook Canada, die dat uh, inmiddels hebben ingevoerd of dat aan het overwegen zijn. En dat is, dat is gewoon een maatregel die ervoor kan zorgen... dat het mensen makkelijker wordt gemaakt... om uiteindelijk van de tabaksverslaving af te komen. Meneer Roelofs, is dit wel een goed idee? Nou, er wordt net Ierland genoemd. Ik heb toevallig de cijfers voor me liggen. In Ierland is dat een van de maatregelen die men getroffen heeft. Wat je daar ziet gebeuren, dat is dat in drie jaar tijd... die illegale handel naar gigantische omvang is gegroeid. Ook door het onder ja, de toonbank verkopen? Dat is precies een, weer de link die er gemaakt had? wordt met ja, illegale dat, handel. Precies de omdat het onder de toonbank gaat. En daardoor wordt het dus extra aantrekkelijk om dat uh, illegaal uit te venten. Maar even, even de cijfers die laten dus zien, maatregelen in Ierland... illegale handel stijgt naar zo'n 29 procent. Mag ik vragen wat voor cijfers dat zijn? Dat zijn cijfers die, uh, die gepresenteerd zijn door een journalist van de Irish Times. Het zijn dus erg wetenschappelijke cijfers, als ik het goed begrijp. Het zijn feitelijke cijfers die gewoon laten zien... dat zelfs het aantal rokers in Ierland gestegen is, ondanks die maatregel. Dus ook hier weer, het enige waar ik voor pleit is... kijk nou ook naar die keerzijde van de medaille. Weeg nou ook die zaken mee die van invloed zijn... op het effect dat zo'n maatregel heeft. Francis van doet, Jolen, wat zijn de reacties op jouw.nl? Ja, die zijn wisselend. Er, wordt wel veel, er is veel oor voor het uh, uh, argument... dat het zeg maar de illegale verkopen. Uh, stimuleert op Joppe zijn mensen nu tips aan het uitwisselen om in Luxemburg goedkoop sigaretten te gaan halen want die schijnen daar veel minder te kosten en ze rekenen uit hoeveel dat je er moet inkopen om zeg maar in één dagje op en neer met een beetje shoppen toch nog je vakantie terug te verdienen. Dat, soort dingen. Uh, dat roken slecht is voor de gezondheid, meneer Roelofs, dat staat vast. Hè? Ja, daar hoeven we geen discussie over te hebben. Wat maar... stelt u voor om het aantal rokers dan terug te dringen? Nou, ik denk dat je moet kijken waar, waar het beleid het makkelijkst aangrijpt. En dan ga ik niet nieuwsgroepen. Wij zeggen, de jeugd dat is een kwetsbare groep. Die moet je in feite zo ver mogelijk weghouden van die producten. Daar hebben wij een aantal goede maatregelen voor die wel jaren roepen. In de eerste plaats, zorg nou echt, en als je dat als overheid als een serieus probleem ziet... pak het op en zorg dat het goed gecontroleerd wordt. Tweede punt is, en dat is nog steeds niet het geval... zorg ook dat de koper van het product strafbaar wordt gesteld. En niet alleen degene die het verkoopt. Daar gaat gewoon een, een, een, een, een werking van uit waardoor die jongeren zich terughoudend zullen optreden. En het laatste punt, de leeftijd ligt nu op 16, wat ons betreft gaat hij gewoon naar 18. Meneer Willemsen, zijn dat goede plannen? Uh, dat zijn plannen die, uh, die, die weinig effectief eigenlijk zijn. Ik begrijp altijd dat wel dat de industrie daarvoor is. Omdat ja, het klinkt heel goed om te investeren in de jeugd. Je moet dat natuurlijk niet helemaal uh, veronachtzamen. Maar het is veel effectiever om maatregelen uh, uit te voeren die zich recht op de volwassenen richten en die ervoor zorgen dat mensen makkelijker stoppen met roken. dan heb je het inderdaad over prijsverhogingen. En dan heb je het inderdaad over die zichtbaarheid van die sigaretten. En ook het investeren. Er moet ook wat geld bij om uh, gewoon campagne te voeren. Want we weten dat juist in Nederland, en dat Echt schokkende cijfers. Dat het uh, algemene kennisniveau over, uh, over rook... want We denken allemaal van iedereen weet wel dat roken slecht is, maar in Nederland uh, dat blijkt dus weer het onderzoek wat vorige week is gepresenteerd. Nederlandse rokers uh, maken zich daar veel minder zorgen over dan rokers in andere landen. Ik had een uh, pittige discussie verwacht en ik verwacht ook niet dat u het eens zou worden de afgelopen acht minuten en dat is ook niet gebeurd. Hoogleraar tabaksontmoediging Mark Willemsen van Stivoro en de voorzitter van de Stichting Sigarettenindustrie Willem-Jan Rulofs. Desalniettemin hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Graag gedaan. Wat ziet mijn oog nog vanavond? Nou, voetballen natuurlijk. Nederland-Hongarije, dat moet een makkie worden. Na de 0-4 in Budapest afgelopen vrijdag. Het begint om 5 voor 8 met de voorbeschouwing en om half negen de wedstrijd op SBS 6. En voor mensen die wel eens een geluid horen dat anderen helemaal niet horen, Labyrinth zoekt uit waardoor die denkbeeldige piepstem of andere herrie veroorzaakt kan worden. Om 5 voor half tien op Nederland 2. Jurgen, wat voor spannend. Facebook wil Nederlandse worden. De, ze hebben zelfs een kantoor geopend in Nederland. Uh, en de directeur van Facebook Benelux is zometeen bij ons heel erg benieuwd wat het wordt in lunch. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Nu Tot... nog als eerst. Eemshaven wordt het stopcontact van Nederland. Vervolgens RWE. Maar er dreigt kortsluiting. Overtreding van de arbeidstijdenwet. Blijkt toe dat eigenlijk geen planten en dieren meer kunnen leven in het gebied. Hoogspanning in Eemshaven. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.